In een besloten Facebookgroep met ruim 4000 medewerkers en oud-medewerkers luchten meerdere mensen hun hart na het nieuws dat hulpverleners van Oxfam seksfeesten hielden in rampgebieden. Groepsleden schrijven dat dit soort praktijken ook van het Internationale Rode Kruis kennen. De leiding zou er bovendien niet tegen optreden. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt de Facebookberichten zeer serieus te nemen. Hij vreest dat het beschreven wangedrag nooit is gemeld.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 Ze eisen dat Maduro de verkiezingen eerlijk maakt... en willen anders niet meedoen. Eerder verbood de president de belangrijkste oppositiepartijen... al om onder hun eigen naam mee te doen. En nu de coalitie zich terugtrekt... zijn er geen serieuze tegenkandidaten meer in Venezuela. Het dodental na nieuwe aanvallen op Oost-Ghouta... bij de Syrische hoofdstad Damascus is opgelopen tot bijna 40... en er zijn meer dan 200 gewonden... zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... De beschietingen van de afgelopen dagen hebben in totaal al aan meer dan 300 mensen het leven gekost. Oost-Kuta is al zo'n vijf jaar in handen van rebellen en wordt aangevallen door troepen van president Assad. De bevolking leeft onder erbarmelijke omstandigheden, dus een groot tekort aan eten en medicijnen. De stakingen van Transavia-piloten zijn voorlopig van de baan. De vakbond is weer in gesprek met de luchtvaartmaatschappij en zolang er constructief overlegd wordt, leggen de piloten het werk niet neer.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 Ik hoor al de hele dag dat ook de gemeenteraadsverkiezingen ermee te maken hebben... met dat besluit om Lelystad Airport voorlopig niet uit te breiden. Wat op zich gek is natuurlijk, want het is een landelijk besluit. Maar goed, als het zo werkt, dan hebben de omwonenden van Schiphol mazzel. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, zullen we maar zeggen. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, waarin u meer gaat horen... over dat besluit om het voorlopig even rustig aan te doen... met dat vliegveld in Lelystad. En of dat dan ook betekent of Schiphol voorlopig... pas op de plaats maakt met groeien. Precies 75 jaar geleden werden Hans en Sophie Scholl... geëxecuteerd door de nazi's. Broer en zus die leidelijk verzet boden... tegen het terreurregime van de nazi's. Over hun betekenis ook nu nog gaan we het hebben straks. En Wandelparadijs Nederland, het tegenovergestelde van Saai. Al 45 jaar lang schrijft John Janssen van Galen over zijn wandelingen. En vanavond komt hij erover vertellen, omdat morgen een mooi boek van hem erover verschijnt. En om 5 voor twaalf moet Nederland zich nog zorgen maken... over de komst van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Morgen bezoekt een delegatie van Europarlementariërs Amsterdam. En er zitten Italianen in die delegatie. Eerst het nieuws van woensdag 21 februari. De opening dus van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld. Het was de bedoeling dat de luchthaven per 1 april volgend jaar... in gebruik zou worden genomen. Maar volgens minister van Nieuwenhuizen is dat niet haalbaar. Ik vind dat niet verantwoord. Ik ga dat niet doen. Uh, ik vind dat we zorgvuldigheid hier ook echt voorrang uh, moeten geven. Dus voor mij bepaalt zorgvuldigheid het tempo en niet andersom. En dat is goed nieuws voor de mensen die in de vliegroutes van Lelystad Airport wonen... en bang zijn voor geluidsoverlast. Uitstel is natuurlijk het eerste goede nieuws. Die is in de knip. Daar zijn, daar zijn we blij mee. Maar ook na het uitstel gaat hun strijd tegen de uitbreiding van Lelystad Airport door. Het is natuurlijk niet zo dat wij alleen maar tegen geluid zijn. Wij denken ook dat op termijn het geen goede zaak is om Lelystad op die manier open te doen. Vliegmaatschappij Corendon, Corendon was minder enthousiast over dat besluit. Nou, dat is heel vervelend, eh, want we hadden ons best verheugd op het opstarten van de operatie in Maar gelukkig hebben we niet op één paard gewet eh, en hebben we ook eh, ingezet op de uitbreiding van het aantal vluchten vanaf andere regionale luchthavens, zoals Eindhoven, Rotterdam en vooral Maastricht. Schaatsers Irene Wüst, Marit Leenstra en Antoinette de Jong grepen naast een gouden medaille op de ploegenachtervolging. Japan pakte de gouden plak en Oranje kreeg zilver. Wüst was toch best wel een beetje aangedaan. We zijn gewoon een waardig klopt, alleen uh, ja, het overviel me weet je dat het uh, mijn laatste Olympische race is. Dus. Dat is meer, denk ik. Het was dan geen goud. Commentatoren hadden niets dan lof voor Wust. Zo ook Oud-Olympisch schaatsen Rintje Ritsma. Maar het blijft natuurlijk een uh, fantastische sportvrouw voor Nederland. Wat zij allemaal gepresteerd heeft. En wat ze hier ook weer heeft laten zien. Ja, van uh, uitzonderlijke klasse. En laat ik Wust nog even terug op haar allerlaatste Olympische race. Heel misschien zien we haar na vandaag toch nog een keer terug op de spelen. Ja, in principe niet. Maar ja, zeg nooit, nooit. Ja. Nou, voor de mannen eindigde de ploegenachtervolging in een teleurstelling. Met een gebroken veer op de schaats van Jan Blokhuizen... was de race van de mannen goed voor brons. Het is gewoon overmacht en uh, ja, ik, uh, ik baal hier enorm van. Alleen uh, ja, ook op een uh, half uh, heb ik gewoon uh, alles eruit gehaald. En ik denk niet dat uh, niet dat het alleen aan die veer lag. En wethouder Joop Palmen van Brunsum vormt geen ernstig integriteitsrisico... Hij lag onder vuur omdat hij na zijn benoeming als wethouder... zijn positie kon gebruiken om zichzelf in het gelijk te stellen... bij een juridisch conflict met de gemeente. Het risico is dus uh, niet hoog en ernstig. Is het risico nou feitelijk nul? Dat beweren wij niet. Wij vinden wel dat Palme op tal van momenten langs het travijn is geschoten. Ja, Palme zelf had geen andere conclusie verwacht. Het is positief zoals ik gehoopt had en ook niet anders had gekund. In een straat in Barneveld hangt sinds deze week rode verlichting. Omdat vleermuizen daar dan minder last van hebben dan van normale verlichting. Prettig voor de vleermuizen, maar de bewoners vinden het toch wat bijwerkingen heeft op de sfeer. Het ziet er echt uit als een rosse buurt. Uh, dit keer niet in Amsterdam, maar in uh, Barneveld. Ja, en dan krijg je praatjes natuurlijk. Ja, het is geen gezicht, die, die vieze rode verlichting. En die naam die wij hier daarmee krijgen... van, wat is dat hier voor een buurt? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, het is een week geleden dat een uh, oud-leerling het vuur opende... op een school in Parkland in Florida. Zeventien mensen kwamen daarbij om het leven... Het leek de zoveelste schietpartij in korte tijd te worden, de 239e schoolshooting in vier jaar zelfs. Maar jongeren roeren zich massaal nu. Vandaag gingen ze de straat op om te protesteren tegen de wapenwetgeving. En daarna spraken studenten en ouders met president Trump. U hoort een vader die zijn dochter verloor. My daughter has no voice. She was murdered last week and she was taken from us nine times on the third floor. How many schools? How many children have to get shot? It, just, it doesn't make sense. Fix it. Should have been one school shooting and we should have fixed it. And I'm pissed. Because my daughter I'm not gonna see again. Hmm. Ryan Hermelijn van ons bureau Washington. Ryan, goedenavond. Goedenavond. Ja, dit is een fragment uit wat ze noemen een luistersessie. Hè? Want dat moet je je voorstellen dat de president daar dan zit... en een hele kring mensen om hem heen. Dit was een van de mensen die hem uh, toesprak. Uh, stond en staat dit een beetje voor de sfeer van die bijeenkomst... Ja, absoluut. Uh, de president en de vicepresident uh, nodigden ze eigenlijk uit om vooral hun mening te geven en suggesties te doen. En dat deden ze ook. Uh, ze lieten hun hart spreken. Het is natuurlijk werkelijk een hartverscheurend verhaal. En dat hadden ze allemaal. Ook de scholieren die het uh, bloedbad in Florida hadden overleefd. Uh, je, het was sowieso uniek dat we hierbij mochten zijn, dat we hier getuigen van kunnen zijn. Dat de camera's niet de zaal uit hebben geschopt. Wat we zagen is inderdaad een emotioneel vuurwapendebat. Men, jongeren, scholieren, overlevenden, nabestaanden die zich rechtstreeks richten tot de president van Amerika. Doe hier wat aan. Een hartverscheurend pleidooi voor strengere wapenwetten. En wel nu. Ja, en, maar luistersessie, betekent dat dan dat de president alleen luistert... of gaat hij ook nog wat zeggen erop? Hij is meer in de rol van een ceremoniemeester op dit moment. Hij komt nog niet met concrete toezeggingen hier. Niet in ieder geval uh, direct naar aanleiding van dit overleg. Maar je zag wel de laatste dagen. Dat komt natuurlijk ook een beetje door de schuivende publieke opinie. En door de, door de druk die er op het Witte Huis is komen te staan. Zag je dat er een beetje beweging kwam in die positie van president Trump? He, hij overweegt nu onder meer uh, background checks. Strengere background checks. Wil misschien de minimumleeftijd voor de aanschaf van semi-automatische wapens verhogen. En mogelijk komt er een verbod op die zogeheten bumpstocks. Nou, dat zijn van die opzetstukjes waarmee je uh, semi-automatische wapen... snel kan veranderen in een volautomatisch wapen. Nou, met dat hulpmiddel is bijvoorbeeld de schutte in Las Vegas... Uh, enorm tekeer gegaan en maakte zo heel veel slachtoffers afgelopen najaar. Nou, toen kwamen 58 mensen om. Nou, het is belangrijk om te weten dat die bumpstoks dat het verbod daarop, dat uh, de Republikeinen in het congres... daar een verbod uh, ja, beloofden eigenlijk om daar een verbod op in te stellen. Maar zoals wel vaker in die vuurwapendiscussie in Amerika... komt daar uiteindelijk niks van terecht. Nee. Want hoe verklaar jij dat... Uh, we hebben al die beelden gezien van die jongeren... die nu demonstreren en van zich laten horen... terwijl dit de zoveelste schoolshooting is. Hè? Terwijl dit lijkt toch nieuw te zijn... dat je al die jongeren ook echt zo actievoerend hoort. Hoe komt dat? Ja, absoluut. Nou, dat heeft gewoon te maken met... ik denk met een combinatie van factoren. Allereerst natuurlijk het, het emotionele aspect van, de, van die scholieren... die. Uh, niet zwijgzaam in een hoekje zitten, die niet uh, uh, kaarsjes uh, aansteken en bloemen leggen, maar die gewoon het woord nemen. Die het platform, wat ze krijgen van de media, nemen om openlijk uh, de politici die zeg maar in de, uh, geld aannemen van de wapenlobby NRA... om die politiek verantwoordelijk te houden. Om rechtstreeks zich te richten tot de president, zoals wat ze nu doen. Hmm. Ze geven uh, hartverscheurende interviews op de Amerikaanse televisie. Ze hebben toespraken, ze leiden grote protestacties. Zoals massaal de klas uitlopen. En natuurlijk komt er ook een grote nationale mars hier in Washington op 24 maart. Ja, de, je ziet gewoon die studenten die een veel actievere, proactieve rol uh, aannemen in het debat. Sommigen betalen daar overigens wel een hoge prijs voor. Uh, ja. Ze worden bijvoorbeeld op sociale media kapot gemaakt. door allerlei vage geruchten en complottheorieën. Bijvoorbeeld dat ze helemaal geen scholieren zijn, maar acteurs die daarvoor betaald krijgen. Ja, dat is absurd uh, allemaal, maar het zegt bijvoorbeeld veel, wel veel, wat, wat mij betreft. over de manier waarop het debat op dit moment wordt gevoerd. Oké, okay. Ryan vanuit Washington, dankjewel voor nu. Goed, gaan we door met uh, de kranten: de kranten die uh, gelezen zijn en binnengebracht door Maud Scheursmaus. Uh, ik mag beginnen. Ja, ja, mag ik want morgen wordt duidelijk, uh, staat in een van die kranten, Trouw... of het Openbaar Ministerie overgaat tot vervolging van de tabaksindustrie. Tegelijkertijd wordt in Amsterdam-Noord een rookvrije straat geopend. Zij heeft trouw. Dat is een initiatief van huisarts David Koetsier. Die streeft naar een rookvrije generatie in 2025. Hij heeft gekozen voor de Beverwijkstraat... omdat daar al een gezondheidscentrum zit en een bibliotheek... plekken waar veel kinderen komen. Ja, die rookvrije straat is niet het eerste project van koetsier. Zo mag er op zijn initiatief sinds 1 januari van dit jaar niet meer worden gerookt op de ponten over het ei. En nu zet hij zich ook in voor volledig rookvrije Amsterdamse ziekenhuisterreinen. De hoofdvestiging van Unilever verhuist mogelijk naar Nederland, melden meerdere kranten die zich baseren op de Financial Times. Het levensmiddelenconcern heeft nu nog twee hoofdkantoren in Londen en in Rotterdam. Afschaffen van de dubbele nationaliteit... is onderdeel van een strategiewijziging van Unilever... na de afgeketste overnamepoging door de Amerikaanse concurrent Kraft Heinz. Als het bericht klopt... lijkt het koren op de molen van brexit-critici. Tegelijkertijd zou het een overwinning zijn... voor het kabinet van premier Rutte... dat de afgelopen maanden een intensieve lobby heeft gevoerd... om Unilever te behouden voor Nederland. Zo wordt zelfs de dividendbelasting afgeschaft. Voor de tweede keer in korte tijd moet een hoge politiefunctionaris... vertrekken vanwege onregelmatigheden. NRC Next meldt dat de Amsterdamse politiecommissaris... Ad Smit strafontslag krijgt. Uit een onderzoek blijkt dat jarenlang dure etentjes... en kaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten... betaalden uit het politiebudget. Een paar maanden geleden moest de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad... van de politie opstappen vanwege verduistering. Bij de nationale politie zijn ze bang als er nog meer integriteitsschendingen zijn. Zo loopt er ook een onderzoek naar een politiecommissaris uit Eindhoven... die geprofiteerd zou hebben van contracten... die de politie sloot met bedrijven. En de schaatskoorts stijgt verder. Na het weekend wordt het nog kouder, met zowel overdag als nachts vorst. De Telegraaf meldt dat de telefoon van de oudste schaatsenslijper... roodgloeiend staat... De 83-jarige Karst Doornbosch heeft zelfs klanten uit Schiermonnikoog Oog... die naar Groningen komen om hun schaatsen te laten slijpen. Hij leerde het slijpen van zijn opa in 1947, toen was hij 12 jaar. Het slijpen ging toen met zand en water. Nu heeft hij de modernste apparatuur. Doornbosch noemt het fantastisch dat het streng gaat vriezen. Mijn bloed gaat er dan ook van koken. Al dus de oudste schaatsenslijper van Nederland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. should love you so. Daydreaming about places. To It's Hard, van Tim Knol. Nou, niet in april 2019, maar op zijn vroegste in 2020... gaat de luchthaven in Lelystad dus open in volle omvang. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen besloten. In Den Haag is Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Rob, goedenavond. Daar kon ze eigenlijk anders, deze minister... Nou ja, zelf zegt de minister dat het onverantwoord was... om dat vliegveld in Lelystad wel in april volgend jaar al open te laten gaan. Want het had praktisch gesproken misschien gekund... maar verstandig was dat niet. Er was veel verzet van burgers vanwege milieuberekeningen die niet klopten. Die berekeningen moesten opnieuw worden gedaan... en daar is nog eenmaal tijd voor nodig als je dat wel goed wil doen. En bovendien was er ook politiek verzet. Politiek verzet uit de regio, maar ook hier uit de coalitie... omdat de ChristenUnie aandrong op uitstel. Dus ja, dit was wel... Het besluit Dat de meeste partijen hadden verwacht. Jij ja. hebt van Nieuwe Huizen gesproken aan het begin van de avond. De minister, die aan het begin van haar ambtstermijn geconfronteerd werd met al die tegengestelde belangen. En zij vertelt hoe ze een oplossing heeft gevonden. Nou, door eerst alle belangen van iedereen uh, goed in kaart te brengen. Uh, en dat doe je het beste door gewoon met de nou, verschillende groepen ook uh, in gesprek te gaan. En ik had op dit dossier natuurlijk een extra handicap. Het is altijd al lastig om belangen bij elkaar te brengen. Maar hier uh, start ik eigenlijk aan de wedstrijd met 3-0 achter. Omdat er in het verleden uh, fouten waren geconstateerd in de mer. Uh, waardoor mensen denken van ja, als dit niet klopt, zou de rest dan wel kloppen. Dus, uh, een milieueffectrapportage voor ja. mensen die dat niet elke dag weten. Nee, inderdaad, een milieueffectrapportage, er worden uh, gegevens ingevoerd over nou ja, de, de hoogtes van vliegtuigen enzovoort. Uh, en daar waren fouten in geconstateerd. Die zijn door uh, bewoners uh, naar boven gehaald. Dus niet door de experts die daarvoor ingehuurd waren. Dus dat voedt ongelooflijk veel wantrouwen. En er kwam nog eens bij dat afgelopen zomer bleek... dat uh, in de provincies wat verder van de luchthaven Lelystad vandaan... mensen ineens uh, eigenlijk over zich heen kregen... dat er bij hen ook vliegtuigen overkomen waar ze helemaal niet... Uh, ja, niet bij betrokken waren. Dus dat voedt alles bij elkaar wel heel erg, dat, dat wantrouwen van mensen. En dat maakt het dan extra ingewikkeld. Want nou ja, je wordt op voorhand niet meer geloofd bij alles wat je zegt. Maar is dat een achterstand die überhaupt goed te maken is... als je met 3-0 achterstaat of met 3-0 aan zo'n ingewikkeld proces begint? Nou, je kunt altijd uh, toch weer dat vertrouwen terugwinnen. Maar ik heb ook wel steeds me gerealiseerd uh, dat dat niet van de een op andere dag gaat. Hè. De, het is niet voor niks de uitdrukking vertrouwen uh, he, uh, uh, gaat te, te paard toe. en komt te voet. Je moet het gewoon met kleine stapjes weer uh, terugverdienen. En dat is eigenlijk wat ik de afgelopen tijd vooral heb geprobeerd. Uh, met de bewoners in gesprek te gaan. Uh, dus ik heb ze op het ministerie-bewonerscomité. Um, erbij betrokken, he, ook gezegd van... kijken jullie nou mee naar al die gegevens... met een, uh, een extra uh, onderzoeksbureau... dat jullie samen kunnen kijken dat al die cijfers echt kloppen. Um, ik heb ze ook gevraagd om aanbevelingen te doen... over de aansluitroutes. Ik ben uh, naar nou, de regio's ingegaan, daar langs gegaan. Mensen hebben aan consultatie mee kunnen doen. Dus alles bij elkaar ja, zijn dat kleine stapjes... waarvan je hoopt dat ze bijdragen aan dat herstel van vertrouwen. Was dat vertrouwen ook de directe aanleiding voor dit besluit om de opening uit te stellen? Nou Indirect wel, want wat deze aanpak van de afgelopen maanden... me nou heel erg duidelijk heeft gemaakt... is dat als je mensen erbij betrekt en ze meelaat denken... dat je ook daadwerkelijk een beter plan krijgt. Want als we nu kijken naar die aansluitroutes... en je vergelijkt dat met wat er op tafel lag afgelopen zomer... dan zie je dat er echt substantiële verbeteringen in zitten. Er kan op bepaalde plekken hoger worden gevlogen... waardoor je minder geluidsoverlast hebt. Er wordt minder over woonkernen gevlogen... waardoor minder mensen... Uh, het zijn echt wel verbeteringen ja, die anders niet doorgevoerd zouden zijn. U zei in de persconferentie vanochtend dat het was onverantwoord om nu het besluit te nemen om open te gaan in 2019. Had u een ander besluit kunnen nemen met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur? Of is dat heel cynisch? Dat is wel een beetje cynisch, maar dat had natuurlijk wel gekund. Want er zijn ook aan de andere kant partijen die natuurlijk heel graag willen. Kijk naar de gemeente Lelystad, kijk naar de provincie Flevoland, kijk naar Schiphol, uh, de regio daaromheen... Uh, want het is natuurlijk bedoeld als overloopluchthaven van Schiphol. Dus ja, aan de andere kant. Het is niet zo dat er alleen maar mensen zijn die blij zijn met mijn besluit. Er zijn natuurlijk ook uh, partijen die zeggen: van ja, ho, Schiphol zit aan zijn tax. Uh, we willen als Nederlanders allemaal meer vliegen. Ja, dat moet ook geaccommodeerd worden. Dus het is echt een belangenafweging. U zei net. Doordat we met de bewoners en allerlei belangengroeperingen hebben overlegd... is er iets beters uitgekomen dan het concept uit juni van dit jaar. Hoe kan het dat in juni 2017 niet die belangen zijn meegewogen? Hoe kan het dat door externe uh, druk zo'n plan, de aanvliegroutes met name... dat die zoveel beter zijn geworden? Hoe kan het dat dat niet vanaf het begin uh, zo goed is geweest? Nou, het is altijd moeilijk om uh, je te verplaatsen in anderen... en om vanuit belangen van anderen te denken. Uh, het is niet voor niks dat je overal bij al die participatietrajecten... gaat het er uiteindelijk altijd om dat je alle betrokkenen, alle verschillende belangen... ook daadwerkelijk mensen van aan tafel hebt. Want je kunt, iedereen is toch geneigd om vanuit zijn eigen belang te denken. En als je die luchtverkeersleiders uh, dat laat tekenen... dan denken ze toch in een rechte streep van A naar B... dat is efficiënt vliegen. En dan kijken ze natuurlijk wel naar de grote lijnen. Maar je hebt dan toch altijd de mensen uit het gebied zelf nodig... die dat stukje fine-tuning geven van ja, maar... Is het niet toch, kan het niet wat hoger, want 1800 meter vinden wij toch wel uh, lager dan verwacht. Nou ja, dan komt die discussie daarover. Dus altijd, ja, waar het ook over gaat, uh, mensen moeten voor hun eigen belangen opkomen. Dat heb ik in de Brusselse gemerkt, hè, uh, toen ik Europarlementariër was. Als je als Nederlander niet uitlegt daar hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit, hoe ons hypotheeksysteem uh, werkt... dat kun je niet verwachten van die anderen, want ze weten het vaak gewoon niet. Dus uh, je moet toch altijd, uh, uh, iedereen moet zijn eigen belang kunnen vertegenwoordigen. En dat vind ik ook, uh, dat dat straks bij de herindeling van het hele luchtruim... wat we gaan doen voor Nederland, want dit is maar voor drie jaar... voor een tijdelijke situatie, uh, dat we daar ook echt iedereen goed bij uh, moeten kunnen betrekken. U heeft vandaag vrij harde garanties gegeven voor de grens aan het aantal vliegbewegingen, zowel op uh, Schiphol als op Lelystad. Want u zegt 500.000 is afgesproken op uh, Schiphol en daar blijft het ook bij. 45.000 is uiteindelijk afgesproken op Lelystad. Precies daar blijft het bij. Uh, dat betekent dat u uh, ook opvolgens niet de ruimte geeft om daarvan af te wijken, want dan is natuurlijk gelijk weer een probleem met dat vertrouwen bij de burgers. Ja, nou ik vind ook dat uh, mensen uh, ja, het recht hebben op zoveel mogelijk duidelijkheid. Dus ze weten nu uh, dat 10.000 vluchten het uh, maximum is wat ze krijgen met deze tijdelijke aansluitroutes. Uh, in 2023 moet het luchtruim heringedeeld zijn. Uh, daar heeft iedereen uh, belang bij. Dan komt er een eind aan die uh, laagvliegroutes. Uh, en daarna uh, het einddoel van 45.000 uh, vliegbewegingen op Lelystad als uh, totaal op het einde, zeg maar. Uh, ja, daar was zoveel onrust over ontstaan... dat mensen dachten van ja, met stillere vliegtuigen... dan wordt het misschien toch alweer 60, 70... en dan heb ik weer andere vormen van hinder. We zijn er altijd van uitgegaan uh, dat 45.000 voldoende is. Daar is het hele plan op gebaseerd. Dus ik heb gedacht, laat ik het dan ook maar expliciet... in het luchthavenbesluit opnemen... zodat iedereen daar ook op kan vertrouwen. Normaal gesproken zou het eigenlijk niet nodig geweest zijn... want het hele... Het plan is gebaseerd op maximaal 45.000, maar juist omdat er zoveel wantrouwen is... heb ik het toch nodig gevonden om dat ook expliciet in het besluit op te nemen. En daarmee is er geen millimeter ruimte meer? Nee, dat, dat klopt, maar dat is ook niet nodig. Want dit is precies wat we in het verleden ook met elkaar al hadden afgesproken... en wat al in de milieueffectrapportage van 2014 als doel stond.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 Heel de Morning comes van Neil Young. Hans en Sophie Scholl waren naast broer en zus... ook allebei lid van de Duitse verzetsgroep Die Weisse Rose... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En morgen is het 75 jaar geleden dat ze werden geëxecuteerd... vanwege hun verzetsacties. Nou, over de betekenis van deze broer en zus in de Duitse geschiedenis... praat ik met historicus Willem Melging. Goedenavond. Goedenavond. Om te beginnen misschien eens, wie waren deze Hans en zo? Wie schetst dat is? Ja, het waren kinderen uit uh, een goed milieu. Uh, dat zie je bij, bij uh, het verzet wel vaker. Het waren het bovenlaag van de, van de samenleving vooral. Uh, Hans zat in het, uh, in het leger. En dat motiveerde hem ook om in het verzet te gaan, omdat hij gruwelijke dingen zag in, in Polen... en hoorde natuurlijk ook als gruwelijke verhalen... over wat er in, in Rusland aan het oostrond allemaal, uh, allemaal gebeurde. En met vrienden um, vormde hij een groepje... die zich gingen bezinnen op wat moeten we nou verder met Duitsland... en zijn zus, um, eerst tegen zijn zin. Maar die komt er dan ook bij en, en uh, wordt ook opgenomen in die kring. Tegen zijn van, zin eerst? Nou ja, hij vindt dat het veel te gevaarlijk is voor haar. Hij wil dat, dat zij daar, hij wil zijn kleinere zus niet in gevaar brengen. Mm. En, uh, maar zij, zij komt er ook bij. En ze is ook heel erg gemotiveerd. Maar zij is weer gemotiveerd vanuit haar, uh, uh, ja, zeg maar christelijk-humanistische. Uh, denken. Ze is echt een een zwaar op de hand meisje, zullen we maar zeggen... die zich echt heel erg verdiept in christelijke filosofie en dergelijke... en vanuit die gedachtes naar, uh, naar dat verzet neigt. Ja. En wat doen ze? Wat, wat voor verzet plegen ze dan? Ja, verzet, dan denk je altijd aan bommen en granaten. Ja. Maar dat, dat, dat is het eigenlijk niet. En dat geldt voor het meeste verzet in, in Duitsland. Uh, het is heel erg idealistisch. Het is ook heel erg... Um, van woorden en dat uitzicht bij hun uh, door het uh, schrijven en, en verspreiden... en dat, dat laatste is natuurlijk uh, behoorlijk gevaarlijk... Uh, daar wil ik niks aan afdoen, van pamfletten, hè, vlugschriften die ze dan uh, op plekken neerleggen in de stad... of naar uh, mensen die ze uh, bewonderen... of waarvan ze vinden dat die moeten nadenken, sturen ze die op. Uh, en ze hebben ook een netwerk naar... Uh, zij zitten zelf in München... Uh, aan de universiteit, maar uh, ze sturen dan ook wel dingen naar bevriende kringen. Vanuit de jeugdbeweging kennen ze ook mensen in Berlijn en in Hamburg en ook wel andere plekken. Ja, gezeven woord, maar levensgevaarlijk natuurlijk? Ja. Ja, je kunt ja. zeggen, t, uh, als je heel cynisch bent... dan zeg je, nou ja, het is een, een rijke luishobby. Uh, uh, maar tegelijkertijd is het ongelooflijk gevaarlijk. Um, want als je daarbij gepakt wordt, dan, dan uh, ga je voor de, voor de bel. In dit geval dus letterlijk. Uh, eindig je onder de guillotine vanwege uh, volkverraad. Uh, het uh, bezoedelen van de, de goede naam van de weermacht. Nou ja, er zijn genoeg dingen te verzinnen. In die fase van de oorlog uh, om mensen uh, om zeep te helpen. Ja. En, uh, zeg, en jij jij vertelde net, zij maken dus deel uit van een klein groepje studenten. Waarom worden ja. deze twee, deze Hans en Sophie, als boegbeeld gezien? Nou, dat heeft uh, te maken. Ja, Zo'n club moet een gezicht krijgen. En dit zijn, zijn uh, broer en zus. Dat spreekt tot de verbeelding jong. Uh, en ze hebben, komen uit een groter gezin. Ze hebben een, uh, een zus een oudere zus uit 1917... en die ontfermt zich eigenlijk over hun, uh, hun erfenis... de geestelijke erfenis... en uh, uh, zet alles op alles na de Tweede Wereldoorlog... ook uit schuldgevoel, want zij was aan de na stond aan de nazi-kant... om uh, de, de nagedachtenis van Hans en Sophie... en hun vrienden niet te vergeten... Uh, voor de eeuwigheid uh, het vast te houden. En zij schrijft een boek over hun... 1952 komt dat uit. En dat zou je kunnen vergelijken met het effect van... Een, uh, ook in dezelfde tijd een dagboek van Anne Frank. Uh, Jongelui die zich gekeerd hebben... en Hans en Sophie natuurlijk ook actief tegen een, een, dictatuur, een dictatuur. En dat heeft uh, twee betekenissen. De Duitsers kunnen zeggen, we waren niet allemaal fout. En het is een bron van inspiratie voor jongeren... Op dat moment. Die kunnen zich spiegelen aan uh, nou ja, Hans en Sophie, die hun leven hebben gegeven voor in ieder geval een beter Duitsland. Zeg, en was die aandacht in Duitsland er eigenlijk meteen al na de oorlog? Voor, voor dit verzet, voor, voor deze vorm van verzet? Ja, die was er was relatief snel. Um, het is dan in het begin nog wel iets van de, van de bovenlaag. Heel veel uh, politieke elite zullen we maar zeggen. Datzelfde geldt ook voor in precies hetzelfde jaar. Het begint dat op te komen. Uh, de herdenking van de aanslag op Hitler door Stauffenberg. Later nog een film met Tom Cruise um, in 1944. Maar... De, de opmaat naar de herdenking in 1954 begint al, uh, al eerder. Een zaak van de politieke elites. Het groot deel van de bevolking ziet mensen uh, als Tauvenberg uh, en ook wel uh, mensen als Scholl, als, eigenlijk een beetje als verraders. Want ze doen dat midden in een oorlog. Ja. En zij vinden, heel veel Duitsers vonden toen... later niet meer, maar vonden toen... dat je dan uh, dit soort activiteiten achterwege moet laten. Maar... Ze spreken zo tot de verbeelding, en zeker bij jongeren... Uh, dat eigenlijk een, uh, ja, zeg maar een zegentocht van, van hun uh, erfenis, van hun daden... Uh, dan niet meer te stoppen is. En, en ze worden uh, echt een symbool voor het betere Duitsland, zullen we maar zeggen, ja. met, met hoofdletters. Zullen we nog maar even, want, want hoe worden ze gepakt? Hoe gaat dat eigenlijk? Want ze zijn geëxecuteerd. Ja, 75 het, is, jaar geleden. Uh, het is te abituristisch voor woorden. Ik zat het vandaag nog eens even na te lezen. Ik dacht, is het nou echt zo erg als ik me herinnerde? Ja, ze hadden pamfletten neergegooid... Uh, in, in allerlei collegezalen van de universiteit. zijn weer teruggegaan. gegaan. dacht, nou, we leggen er nog een paar neer. En toen dacht uh, Sophie van... ach, weet je wat, we gaan vanaf de bovenste dieping in de hal gooien we uh, onze laatste restjes naar beneden. En daarbij zijn ze heel oenig door een huismeester uh, betrapt. Een conciërge, zeg maar. Uh, ja. En die was bij de SA en die heeft ze vastgehouden. En vervolgens uh, zijn ze overgedragen naar de Gestapo. Ja. En een, een week later zijn ze, zijn ze, dat zei ik al, zijn ze onthoofd. Ja, ja, ja, ja. En ja, het, het amateurisme uh, is... is uh, Enorm nou, natuurlijk. Krijgt, en na, naïef ja, dat hoort. Een van... uh, ja, een plaatsvervangend schaamte van, zeg maar, van doe het niet. Maar het was niet anders. Maar dat geldt voor de meeste uh, Duitse verzetsdaden. Ik bedoel, die aanslag van Stouvenberg is wel een leuke film over. Ja. Maar dat uh, hangt ook van het amateurisme aan elkaar. Ja, en, en dat alles natuurlijk in de wetenschap die wij nu hebben... Van dat, er, dat was ook praktisch gezien vrijwel onmogelijk om verzet te bieden. Nee, ja, en natuurlijk... afgezien van het feit dat het grootste deel van de bevolking... Uh, achter Hitler stond. Ja, en dat ook niet en wilden en, natuurlijk dat er verzet werd. Ze wilden helemaal, waren helemaal niet uit op verzet. En uh, het was meer het idee van nu moeten we alles op alles zetten. Het zijn ook de weken uh, waarin Goebbels zijn redenvoering houdt... van Wollenside en totale kriek. Ja. Nou, die, dat, zullen, dat willen ze, omdat ze doodsbang zijn... dat als ze de oorlog verliezen... Eh, dat ze door eh, de Amerikanen, de Engelsen en de Russen... vreselijk zullen worden gestraft. Uh, wat, voor dag, ook... wat voor dag is het morgen voor Duitsland? Ja, het zal een dag zijn natuurlijk van veel redenvoeringen. Uh, uh, ik denk, er zijn talloze scholen uh, in Duitsland... en instellingen die uh, hun naam draagt... En in het Duits heten ze dan geschwister, zo. Ja. Dat woord kennen wij niet, nee. maar broer en zus. Uh, schol, middelbare scholen, lagere scholen, uh, instituten. En uh, ja, daar zal zeker uh, echt heel breed uh, aandacht aan worden besteed. Ver vergelijk het met uh, uh, bijvoorbeeld in Nederland een, een, een dodenherdenking. Nou, dat is misschien wat overdreven, maar in ieder geval een februaristaking. In die orde van grootte moet je dat toch wel, uh, toch wel zien. Oké. Okay. Willem Melging, dankjewel. Graag gedaan. Let's go get lost anywhere in the USA Let's go get lost, let's go get lost Blue, you sit so pretty west of the one Sparkle like with yellow icing Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun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 Chili peppers, een road trip in. Een oude bekende is hier uh, aangeschoven, oude oogpresentator John Jansen van Galen. Goedenavond, John. Goedenavond. Goed om jou te zien. Een vertrouwde stem in dit programma. Morgen verschijnt dit boek, jouw nieuwe boek over wandelen in Nederland, officieel. Met als uh, titel Wandelparadijs Nederland. Wandelparadijs Nederland. Ja, is dat zo gelijk een goede. Ultra korte samenvatting van de inhoud. Want het is een beetje gebaseerd op een aanklacht tegen de zwartgalligheid. van mensen die zeggen er valt steeds minder te wandelen. en het wordt zo problematisch in Nederland. Maar mijn ervaring is: in, in mijn lange leven. en 40, 50 jaar wandelen dat het allemaal beter is geworden. Ja, jij vindt dit dus niet het overdreven, wandelparadijs. Want dat nee, is wat dat veel mensen natuurlijk zullen zeggen. Want dat kan ik makkelijk vergelijken. Ik wandel ook veel in, in veel buitenlanden... en zelfs buiten Europa. Hmm. En het, Nederland heeft een aantal enorme voordelen. Het is, het is buitengewoon gevarieerd. Je loopt vijf kilometer door het bos... en dan weer door de hei en door moerasgebieden... langs akkers en weiden. En dan kom je weer in een dorp wat ook prettig is... want daar is misschien, mogelijk wel horeca. En... In Nederland zijn alle wandelingen, langere wandelingen, prima bij Ja, Ik heb gemarkeerd. He? Dat gemarkeerd. blijkt uit jouw boek ook. Van overal Misschien wat overdadig gemarkeerd soms. Soms zie je wel eens zes markeringen van wandelingen... bij een uh, idyllisch takje aan de, aan de dommel staan. Dan krijgt het een beetje een kerstboomaspect. Maar het andere, in, in Italië begin je wel eens aan een wandeling... en, en dan na tien kilometer houden we de markeringen opeens op. Toen was het geld op of de zin op. Dat heb je in Nederland nooit. Nee. Echt maar een... nog even over dat saaien, John. Want uh, wandelen in de Flevopolder bijvoorbeeld. Er zijn ook wandelroutes daarin. Hè? Ja, Flevopolder. Flevopolder. Niemand ja. te beledigen die in de Flevopolder woont natuurlijk, maar als je daar nee, aan in, denkt. De eerste... Dat is niet saai. Nee, want er zijn natuurlijk. Dat is het grote voordeel van al die natuurgebieden die er in Nederland bijgekomen zijn in mijn leven: uh, Lauwersmeer, maar ook de Flevopolder. Daar is allemaal gelijk, het was allemaal voor landbouw en woningbouw... maar er zijn gelijk flinke natuurgebieden uitgespaard. En dan heb je natuurlijk de Oostvaardersplassen. Maar je hebt in, in, in, in Flevoland bijvoorbeeld ook het Horsterwold. Nou, als ik ooit een wandeling heb gemaakt die, die door een polderjungle voert... dan is het daar. Polderjungle. Want er bestaan paden die, die tien jaar geleden nog bestonden... en die niet veel betreden worden. En dan worden ze geheel overwoekerd daardoor... Opschietende berenklauw en, uh, en, en, en uh, brandnetels, en dan is het een, een ondoordringbaar. Als ik ergens verdwaald ben, ooit, dan was het in, de het, Flevol op in het Flevoland. <laughs> ja, is ja. Ja. Ja, dus maar een van de hele vele routes die jij beschrijft, ook hierin. Hè? Want het is een verzameling ook van heel veel dingen die jij in de afgelopen jaren hebt ja. gemaakt. Ja, is er iets wat jij op jouw netvlies hebt zitten waarvan je denkt van dat springt ontzettend uit? Want het wordt allemaal bijna met heel veel. Geestdrift beschreven. Ja, maar heeft er iets, echt jouw voorkeur, iets, iets wat daar. Ja, er is mij vaak gevraagd: wat is je voorkeur? En dan He? ging ik pesterig zeggen. Uh, Twente of de Achterhoek, omdat iedereen wel horen Zuid-Limburg... maar de werkelijkheid is dat ik het wandelen in Zuid-Limburg... echt het mooiste vind van en? heel Nederland. En waarom? Ook omdat je daar geen enkele routebeschrijving nodig hebt. Omdat je eigenlijk elke holle weg die je tegenkomt in kunt slaan... om weer nieuwe perspectieven op het omringende land... op Duitsland en België te hebben... en dan weer in een aardig dorp te belanden. En we, we lopen wel eens op de Bonnefoy een dag door Zuid-Limburg. Hmm. En dan... Uh, kom je nergens naar een plek dat je denkt... van, god, uh, was ik deze weg maar niet ingeslagen? Ja, en we, dat zijn jij en jouw verloofde, ja. als je haar noemt. Cor, Corrie Leenhout. Al hoeveel jaar lang is dat jouw verloofde? Uh, nou, uh, 50 jaar. Ja, bijna, okay. bijna 50. En die heeft ook al die foto's gemaakt in dit boek? Die heeft de foto's gemaakt. Is helaas verzuimd door de uitgever om dat te melden op ach, de titelpagina. Dus dat is sneu voor haar, ja. zoals ze ook zegt. Maar wij, wij wandelen samen, ook wel eens met anderen... Hm. Maar ik wandel heel zelden alleen. Nee, dat dat beschrijf jij ook in je boek. Van dat als, je kijkt, uh, als je wandelaars ziet, dat zijn vaak mensen met z'n tweeën. Ja, heel vaak mensen met z'n tweeën. Uh, heel vaak ook uh, vriendinnen. Heel vaak. Vrouwen. Ja, heel vaak vrouwen. Wandelen vrouwen meer dan mannen? Ja, we hebben jarenlang geteld. Ja, flauwigheid natuurlijk, onderweg. Hoeveel wandelaars komen we tegen? Nou, ik weet, het record was op een wandeling van 24 kilometer, 28 mensen. Kun je nagaan hoe weinig mensen je tegenkomt. Al wordt er beweerd dat, het, dat, dat, dat er files zijn op de wandelpaden, is helemaal niet zo. En dan gingen we daarbij ook tellen. Hoeveel mannen, en dan kreeg ik Corrie één punt voor een vrouw en ik... En ik kan je melden, in al die jaren, nou, dat we dat gedaan hebben... Een jaar of tien, heb ik het één keer gewonnen. Mm. Maar bijna altijd... Zijn en vrouwen, het... en hoe zou dat komen? Dat Vrouwen meer wandelen dan mannen? Dat weet ik niet. Het heeft... Uh, zo, ja, zoals in mijn studententijd het was, was het iets wat jongens niet deden. Het was een beetje iets tuttigs, iets, iets, iets vrouwelijks, dat, uh, wandelen... Uh, er wordt ook wel gezegd. Het, het is niks voor mannen, want het is niet competitief. Je kan er niet bij winnen. Nee, snel wandelen. Ja, ja, ja dat kan. En dan, en met, echt, als je met walk, Nordic Walking Sick hard loopt, dan haal je wel acht kilometer, maar nee. dat is toch niet je ware wandelen. Wat nee. mensen doen. En wandelen op zich, want jij zegt dat, want dat zeg je ook ergens in je boek, van, dan haal je. Kennen ze van jou aan uit het kunstenaarsmilieu. En daar was het nadan om te wandelen. Ja, die zaten in Arnhem op de kunstacademie. Prachtige omgeving om te wandelen. En dat deden zij ook. Maar daarover oh, werden ze diepisch. met de nek aangezien ja. door hun andere studenten. En jij, want je hebt bij de VPRO gewerkt, de Haagse Post. En hoe werd er tegen jou aangekeken als wandelaar Ja, toen ook nog merkwaardig. In mijn studententijd heb ik ook weinig gewandeld. Dan deed je, had je andere hobby's. Het voorbereiden van de revolutie of zoiets. Maar ik ben daarna weer gaan wandelen en ik was bij de Haagse Post en bij de VPRO in de tijd... de enige die, dat, die zoiets deed. En dat, daar werd een beetje vreemd tegen gekeken Maar ik ben, toen was ook de boodschap in de journalistiek... je moest ook vooral doen wat je zelf leuk vond. Dus toen ben ik voor gaan stellen bij de Haagse Post... ik ga schrijven over dat wandelen. Ja, goed. En dat vonden ze prachtig. Als dat nou eenmaal je passie en je doel was, moet je dat vooral doen. En toen ben ik begonnen met schrijven over wandelen. Dat heette Tochtjes. Als ik het nu lees, ben ik enigszins gegeneerd. Want dat is in hoge mate epigonisme van Nessio. Dat, ja? ja? Want? Leg eens uit. Want, nou ja, dat? ik had die stijl van uh, ja, hele kleine observaties. En hmm. een beetje over, over wat, je, wat je... Die heb ik nog steeds wel. Maar niet zo dat je ook haast in de woordkeus hem navolgt. Dus nee, het, uh... nee, nee. En dit, dit boek staat vooral vol met enthousiasme eigenlijk. Van al die dingen die je hebt gezien. Ja. Al die dingen die je hebt meegemaakt blijkbaar. Maar ik ben, ben er ook heel enthousiast ja. over. Eigenlijk altijd weer als, als we gaan, gaan wandelen af, ja. in, in, in, in Nederland. En, en dat, heb je, dat heb je na al die jaren nog steeds? Het is niet op een ja. gegeven moment dat je denkt... van ik zit nu alweer te verhogen. Straks, wanneer zijn er weer weekenden in maart... dat we naar de Achterhoek een weekend kunnen gaan. Want een weekend, dagen, twee dagen achter elkaar wandelen... vind ik eigenlijk het leukste. Want dat is een heel kleine vakantie. En dan ga je in zo'n dorpshotel... waar je dus ook s'avonds de plaatselijke nieuwskrant vindt... en aan de stamtafel een glaasje bier drinkt. En dan maak je ook geen rondje, maar dan ga je ergens waar je... Aankomt, hè? Ja. Dat je, waar je nog dat nooit is, geweest bent. Precies. Het mooiste is ja, de, met, met de auto gaan wandelen. Dat is wel prachtig, maar dan moet je altijd weer terug naar waar die auto stond. En wij gaan dus met openbaar vervoer. En dan loop je liefst ergens. En dan kom je in een plaats. En dat heeft Nobelprijswinnaar V.S. Naipaal mooi beschreven: Het wonder van de aankomst. Ergens komen waar je nooit eerder bent geweest. En dat kan een dorp zijn als Meijel in, in de Peel, dat doet er niet toe. Maar het is een, een nieuwe ervaring. Je bent daar niet geweest. Je ziet dat uh, met, met, met frisse ogen aan. Ja. Zeg, in die, die niet-tweedaagse, maar-eendaagse tochten... heb jij jarenlang gemaakt, weten heel veel oudere luisteraars ook natuurlijk... van jaren terug, op die zondagen dat jij het oog presenteerde... Ja. Dus dan wandelde je overdag en had je s'avonds de uitzending? Ook wel eens twee, hoor. Ik zaterdag ja? was gaan aan en ik zondag, met die rugzak nog, hierheen kwam. Dan was ik om een uur of half acht, zeven uur hier en dan begon ik uitzending. En was je nou overdag niet nerveus van dat je dacht... ik wil weten wat er in het nieuws is, wat er gebeurt? Nee, ja, en... je, je hond hield contact, je kon toen al bellen. Sinds ik, <laughs> sinds ik bel, wat, wat, wat is er aan de orde? Ja, en, wat is er aan de orde? En ja. de uitzendingen van zondagavond werden toch iets vaker... op langere termijn voorbereid. Het was vaak een onderwerp met een schrijver die een boek had geschreven, een dichter... Met en dat een had je in die dagen ervoor of. En voorbereid. dat had ik dan al gelezen of ik had het meegenomen. Ja. Ik heb zelfs wel eens ooit een boek... dat ik moest behandelen in de uitzending, maar dat was zwaar. Dat hebben we in Winterswijk eerst <laughs> in een hotel gebracht... om het op de terugweg <laughs> weer te kunnen lezen... want anders liep je de hele dag met het zware boek te sjouwen. Ja. heb je? Ja. Dus dit boek um, beschrijft heel veel van wat je hebt gezien... maar er staat eigenlijk niet in wat het met je doet? Of vind je dat flauwekul? Je hebt hardlopers die zeggen dat maakt een stofje los. Je hebt mensen ja, die, die zeggen van heel veel wandelen. Je bent heel lang onderweg natuurlijk. Hè? Je bent lang onderweg, dat is ook het voordeel vind ik van wandelen. Ik maar heb ook doet lang, dat lang op de racefiets gereden, maar dan moet je ontzettend opletten waar ja. je rijdt. Dat is het voordeel van, van wandelen. Het leidt tot een aangenaam soort ja, Onthechtheid. Ik, ik vind, ik vertrouw nooit die mensen die, die schrijven dat ze allemaal diepe gedachten krijgen door het wandelen. Maar nee. dan krijg naarmate ik verder wandel, krijg ik juist steeds minder gedachten. He, dan het leidt aan een aangenaam soort versuffing. waarin je dat landschap dat steeds verandert om je heen, op je, op je laat inwerken. En uh, daar is dus. ja, Dat, dat is meer een. Uh, uh, Toenemen van relaxedheid, ja. dan, dan dat je steeds meer alert wordt en diepe dingen gaat denken. Maar dat is het lekkere van wandelen dus. Ja, ik hou ook helemaal niet van mensen die nemen wel eens mee, die, willen, die beschouwen aan, wandelen als aanleiding tot eens dus lange gesprekken voeren. <lacht> maar Corrie en ik voeren helemaal <lacht> geen gesprekken. <We> <lacht> als die mensen meegaan, ja, dan denken we, ja, de een gaat dus met zijn eindje lopen en de ander gaat dan weer apart lopen, want ik loop liever gewoon naar de omgeving te kijken. Ja, snap ik. En dat heb je prachtig beschreven in dit boek. Uh, morgen de officiële presentatie. Ja. Zeker. En nogmaals, he, dus met foto's van jouw verloofde... Corrie Leenhouts. ...is genoteerd, John. Maar ja. in de tweede druk, die er ongetwijfeld wel gaat komen... zal dat vermeld worden. Dank je wel. Oké, okay, ik wens je een hele mooie dag morgen. Dank je. Het is vijf voor twaalf. Ja, delegatie van het Europees Parlement bezoekt morgen in Amsterdam de tijdelijke huisvesting en de beoogde definitieve locatie... ook van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Nederland won van Milaan via een loting... de toekenning van deze zogenaamde EMA. Maar de Italianen hopen dat dit besluit nog kan worden teruggedraaid. Jan Huytema is VVD-europarlementariër... en is morgen ook bij dat bezoek. Goedenavond, meneer Huytema. Goedenavond. Hoeveel Italianen zitten er eigenlijk in die delegatie? Wij komen morgen met een delegatie van 10 Europarlementariërs, waarvan de helft vijf Italianen uh, meekomen. Dus de helft is Italiaans. En uh, hoeveel Nederlanders zitten erin? Eentje. Eentje? Dat, bent dat u? Dat ben ik. Ja. Ja. En kunt u al die zagrijnige Italianen wel aan? Nou, ik denk dat we laten zien. En dat natuurlijk ook uh, de Nederlandse overheid uh, laat zien... dat Nederland staat voor zijn, uh, voor zijn bid. Hè, dat die staat voor... Uh, voor het goed verlopen van de verhuizing van het uh, Europees Medicijnagentschap. Ja, maar Uitombe denkt u niet dat, dat de Nederland? Italianen overal over gaan zeuren... als het gaat om ja, die tijdelijke locatie? Dat, dat denk ik wel. Uh, dat hebben ze al geprobeerd te doen... met verschillende amendementen in het Europees parlement. U uh, moet zich uh, ja, realiseren dat in Italië er verkiezingen zijn binnen een paar weken... Dus uh, ja, dit is wat dat betreft natuurlijk heel politiek uh, interessant voor ze. Ja, en op die Zuidas locatie natuurlijk... daar gaan ze misschien wel dingen doen waardoor, uh, ja, waardoor de dingen fout gaan. Als ze daar stiekem iets loslaten, een knoflookpad... een bedreigt kore <lacht> de korenwolf. Dus de zeggen koorslak. Om <lacht> ja, eens wat te noemen. Het, ja, we zullen het zien, we zullen het zien. Uh, ik denk dat de delegatie goed de handen is. Ook de mensen van het Europese medicijnagentschap... die zijn de groot voorstander ervan dat het naar Amsterdam komt. We zullen de tijdelijke locaties zien waar ze eerst naartoe gaan... en inderdaad ook de plannen voor het nieuwe gebouw. Dus er wordt niets aan het toeval overgelaten. Nou, maar hoe is het eigenlijk? Want kan een negatief advies er echt voor zorgen dat Nederland dat agentschap misloopt? In theorie... Als het hele Europees parlement inderdaad zegt... het voorstel om het Europees medicijnenagentschap naar Amsterdam te halen... daar zijn we niet mee akkoord, dat zou kunnen. Alleen daar is in het Europees parlement absoluut geen meerderheid voor. Ze willen het niet nog verder vertragen... omdat dat ja, de werkzaamheden van het Europees medicijnenagentschap... alleen maar zullen gaan verstoren. Hmm. Dus het zijn ja, eigenlijk alleen de Italianen die hier nu standpijn van maken. Het is even voor de vorige en morgen. En dan is het weer voorbij en dan gaat het allemaal gewoon door, zegt u, hè? We het noteren het, meneer Huytema. Oké. Okay. Okay. <laughs> Dank u wel. Succes morgen. Ja, graag gedaan. Dank u. Jan Huytema, VVD-Europarlementariër. Morgen dus met die delegatie op pad. Straks op deze zender. Nooit meer slapen. En dan is wel Bulnes te gast. Een bijzondere combinatie van schrijver en arts-microbioloog. Schreef uh, historische romans Het bloed in onze aderen. En praat straks met Pieter van de Wielen. Ik wens u...